Michel Koenen met het NOS-journaal. Er zijn tot nu toe 15 drones gevonden op Pools grondgebied. Dat zegt het Poolse ministerie van Binnenlandse Zaken. Een van de nieuwste vondsten was op ruim 200 kilometer van de Oekraïnse en de Belarussische grens. Dat toont opnieuw aan dat de drones niet alleen in de grensregio rondvlogen. In totaal zouden er 19 Russische drones uit de lucht zijn geschoten. Het gebeurde onder meer door Nederlandse straaljagers die meedoen aan een NAVO-missie in Polen. De Syrische man, die vorig jaar op mensen instak in Solingen in Duitsland, is veroordeeld tot levenslang. Drie mensen kwamen om, tien raakten er gewond. De rechtbank de man van 27 schuldig aan drie moorden, drie pogingen tot moord en lidmaatschap van terreurgroep IS. De aanslag werd gepleegd op een feest vanwege het 650-jarig bestaan van de stad. De Syriër was geradicaliseerd. Hij zag zijn daad als vergelding voor de in zijn ogen kruistocht tegen moslims. Het dodental van het Israëlische bombardement op Jemen is opgelopen tot zeker 35. Ook zijn er 131 gewonden. De aanvallen waren onder meer gericht op hoofdstad Sana'a. De Israëlische defensieminister Katz zegt dat militaire kampen van Houthi-rebellen het doelwit waren. De aanvallen komen ruim een week nadat de premier van de Houthis bij een Israëlische luchtaanval werd gedood. En Elon Musk is niet langer de rijkste persoon ter wereld. Dat is nu medeoprichter van Oracle, Larry Ellison. Hij werd vandaag meer dan 100 miljard dollar rijker... doordat het aandeel Oracle spectaculair is gestegen. Oracle levert software aan bedrijven. Het werd in 1977 in Californië opgericht door Ellison en twee compagnons. Ellison is 81 en heeft nu een vermogen van ongeveer 393 miljard dollar. Het weer nog. Vanavond en vannacht trekken er vanuit het zuidwesten wat buien over. Sommigen met onweer. Het waait ook stevig. Morgen eerst droog, af en toe zon, in de middag stevige buien. Soms onweer of hagel en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal. ZFM verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Noord-Holland staat nog file door de werkzaamheden in de Koentunnel op de Ring A10. Op de ring oost richting Volendam is de vertraging bij Durgerdam ongeveer 15 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de krochten. FEN-FM. Het ZFM radioprogramma op de woensdagavond, waarin een echte fan. Twee uur lang zijn of haar favoriete groep advertist mocht laten horen en toelichten. We begonnen met Born to Run. Ja, voor je zegt, dat is zijn grootste hit geweest. Dat is de allergrootste ja. hit. En dat is ook een, een nummer wat die altijd speelt. Altijd, oké. Okay. speelt ja. hij ook altijd. Ja, en, uh, ja. ja dat, gaat, dat gaat met een, een energie. En, en, en, en uh, ja, een vrolijkheid. En een, een, een, een, een, een, een, een passie. Dat is ongelooflijk. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. En vind je het ook mooi omdat dan al die solos worden uitgewerkt en uitgesponnen en zo? Een, solo's, ja. uh, gitaarsolo's, het ja, is heerlijk. Ja? ja ja ja Hij doet zelf natuurlijk een aantal solo's. Maar hij heeft ook uh, bijvoorbeeld in zijn band Niels Lovegrand zitten. Oh ja. Dat, was ja, dat is een hele bekende. Dat is een hele bekende gitarist. Die zat van oudsher nog niet in de band, maar die zit er nu ook al. Nou, ik denk toch ook al uh, zeker... Uh, 30 jaar toch ook wel bij, bij ja. En die Niels Lofgren, die krijgt ook altijd uh, een solo. Op. Die krijgt de ruimte, ja. ja. En ja, die, die staat aan te spelen. En ja? dan, die staat uh, dan pirouettes te draaien tijdens die solo ja? die die speelt. Ook op één been. Op één been. Die heeft inmiddels, uh, geloof ik, ook al twee nieuwe heupen. Want ik kan het voorstellen dat zijn heup daar uh, ja, ja. kapot gedraaid van is. Ja, dat zijn, dat zijn prachtige solo's. Ja. En ja. zo had je natuurlijk ook altijd de, de schitterende uh, saxofoon-solo's ja, van, uh, Clarence, van de ja. Big Man, van Clarence Clemens. Uh, ja, die kon, op, die kon ook al niet meer staan op het podium. Die zat half op een, uh, op een kruk te spelen. Okay. Ja, ja, zo nu en dan kon hij dan nog wel eens een beetje staan. Maar uh, ja, die, die man werd natuurlijk ook ouder en, en lichamelijk ja, ja. Uh, steeds ja. uh, meer ja. mankementen. Uh, zijn plek is ingenomen door uh, J Clemens, een, een neefje van, uh, okay, van, van Lorenz Clemens. Ja. Ja, die zit nu ook al jaren in de band. Die doet het heel goed. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. Dus de, ja, dat soort solo's uh, die zijn legendarisch. Ja. Ja. Maar ik denk wel dat het inderdaad. Uh, het is heel intensief, dat soort optrainers. Dus, uh, je, het, is, het is heel intensief. Het vergt een hoop van je lichaam, denk ik. Ja. Uh, het, het vergt. Uh, van hun veel van hun lichaam. Maar zeker ook van de toeschouwers. Want <laughs> ik koop altijd staanplaatsen. Ja. Oh ja. Ik wil, en dan vier uur staan. Ja. Ik Zo. wil staan voor het podium. Ja. ja vier ja. uur staan. Je staat al veel langer. Hè? Want ja. je staat vaak. Eh, vroeger. Als je een goede plek wilde hebben. Dan moest je echt eh, naar binnen. En dan rennen. Hè? Ja klopt. Helemaal naar voren rennen. Ja, dat is Nu waar, hebben ja. ze ja, ja. Dus die golden circle. Daar kun je apart kaarten voor kopen. Dus dan ja of je niet meer zo te rennen. <laughs> maar je staat toch al ruim van tevoren. Ja, ja. sta je te wachten dat je naar ja. binnen mag. En dan sta je nog te wachten tot ze op tijd of beginnen. Of ze, ja. als ze ja. op tijd beginnen. Want ja, er zijn natuurlijk veel uh, popartiesten. Ja. Uh, maar vroeger was het veel erger dan tegenwoordig. Ja. Tegenwoordig is de instrument wel veel directer. Ja. ja. Ik vind dat ze redelijk op ja. tijd beginnen. Ja, het moet wel even voor het openbaar voeren en dat soort dingen. Ook Want dat. Ja, zin, ja, ja, ja, ja, ja, Heel pragmatisch, denk ik. Ja. ja, ja. Maar Wat? je hebt dus een aantal pilletjes bij je. Om een beetje wakker te blijven. Een beetje. Ik, uh, <laughs> ik, ik, ik gebruik geen pillen, wel nee. bier. Wel bier? <laughs> wel bier ja, ja wordt uh, goed bier uh, verzorgd. En, uh, ja. Ja, ja, ja, ja, je mag je plekje niet laten staan of gaan, natuurlijk. Hè. Nee, maar of ik, zo, ik ja. ben altijd met een groep. Dat heb ik verteld. Ja, van we altijd we met een groep. Goed vrienden, ja. dus om de beurt gaat iemand uh, ja. even bier halen. En. Uh, net als, uh, morgenavond. Het, ja. Sta ik uh, in. Uh, in de Bij De Dijk. Oké. Okay. Ja. Oh, de laatste optredens. Zo? De laatste optredens, ja. Daar ja? kunnen we ja. ook nog wel eens een programma over doen. Over De Dijk, ja. Daar weet <laughs> ja. je ook alles van. Ja? Dat vind ik toch vergelijkbaar. ook met Springsteen. Oh, oké. Een enorme ja. intensiteit. Uh, ja? Altijd. Uh, ook een frontman die. Uh, Duidelijk je showpak, natuurlijk, ja, uh, Huub van Huub van der Lubbe. Ja. Ja. Uh, maar dan staan we ook, uh, morgen staan we ook met z'n achter. En dan is het ook om de beurt bier halen. En dan is het heerlijk met een biertje in je handen en dan lekker Even die kijken. nummers meezingen. Mee ja, meezien. Ja, ja, ja. smeert de keel inderdaad. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar goed, we waren nu bij Springsteen. Ja, ja dus het zijn hele vermoeiende avonden. Ja. En voor hem? Ook dit is wel heel moeilijk. En maar drugs en, ja, ja. Uh, of alleen maar drank? Hij, hij gebruikt geen drugs. Nee? Nee, nee, nee. nee. Dat, ik heb daar nog nooit over gehoord. Hij heeft wel, als hij over vroeger vertelt, over alcohol natuurlijk. En ja. misschien heeft hij vroeger wel eens uh, een jointje gerookt of wat dan ja. ook. Ja, dat is wel, denk ik. Ik, uh, ik heb nooit gehoord dat hij pillen ja. gebruikt. Hij heeft uh, cocaïne of heroïne of... Voor de Amerikaanse jeugd. Uh, wat dat betreft, zeker, ja. ja. ja, ja, ja ook ja. misschien wat hij bereikt heeft en zo, wat hij doet en hoe, uh, ja, hoe levendig er gewoon uh, is. Ja, zeker wat hij bereikt. Hè. Hij heeft ook. ook uh, wat dat betreft heeft hij zich geëerd door Obama. Hij heeft zo'n uh, onderscheiding ja, gehad. Ja, daar had hij ook wat mee, hè, toch? Met de democraten met en zo'n politiek. De, nee, ja, ja, hij heeft uh, uh, ook de campagnes van uh, Clinton. Uh, heeft ja? hij, uh, oh, toen al, ja. Hij uh, ja, heeft nummers, nummers gezongen. <lacht> ja, ja ook ja. bij Obama. Obama is een goede vriend van hem. Want hij, er is zelfs een heel groot boek verschenen, afgelopen jaar. Van uh, een podcast die hij met Obama... O, oh, dat, dat ja, heb je al gehoord. Allemaal al ja. al in teksten uitgeschreven. Ja, ja leuk. Uh, ja, hij is natuurlijk politiek uh, heel, heel, heel uh, democratisch. Hij heeft daar ook een nummer van, uh, American Skin. Oké, okay, ja. Yeah. Uh, over het optreden van de politie in Amerika. Oh, oké, okay, ja. Yeah. Dus het heet ook wel 41 Shots. Het nummer gaat over een uh, negerjongetje, jongetje wordt aangehouden door de politie. Ja. En uh, die wil dan uh, zijn identiteitsbewijs pakken. Dus die gaat met zijn hand naar achteren. Oh. En die wordt Neergeschoten, 41 ja. schoten en neergelegd. Ja, ja, ja, ja. Een tiener. Ja. Ja. Ja. Moeilijk hè? Ja. Hij heeft daar dat lied, uh, een vrij indringend nummer is het, heeft hij gemaakt. En uh, dat speelde hij toen uh, en toen... Toen moest hij daarna concerten doen in New York. En dit speelde zich ook af in uh, New York. Dit uh, mm -hmm. schietincident. De jongetje is overleden natuurlijk. En toen kreeg hij uh, het aan de stok met de New Yorkse politie uh, springsteen. Oké. Okay, ja. Die wilde toen niet tijdens zijn concerten uh, oh, optreden of Optreden, of zo. Ja, het verkeer ja. uh, okay. uh, in goede baan ah, rijden enzovoort. Yeah. Dat is toch nog goed gekomen doordat hij een ja. gesprek gehad heeft met, uh, met de politiefunctionarissen. Ja. Maar dat werd hem niet in dank afgenomen. Maar uh, ja, dat is ook eigenlijk nog een, een politiek standpunt dat hij tegen Klopt. het wapen geweld ja. uh, was. Ja, en, ja, ja. Ja. en ook tegen de discriminatie. Ja, zeker. Maar goed, terug naar zijn live optredens. Uh, zijn mooiste live nummer. Vind jij, uh, wat was het inderdaad, uh, Thunder Roads? Ja, nou niet dat dat zijn mooiste lijst, maar, ja. ik, maar dat vind ik gewoon het, het, het, het mooiste nummer. Ja, het is een heel verhaal wat hij vertelt natuurlijk, dat hij daar voor de deur staat van zijn vriendin van kom mee en dan gaan we er vandoor. En uh, ja, daar, daar zitten momenten in, ja, het publiek kent dat nummer ook door en door, en het publiek <laughs> gaat uh, hier en daar ook mee zingen en, ja. Uh, ja, ja. Ik weet niet, op een of andere manier is dat mijn lievelingsnummer. En, uh, ik heb dat verteld, verteld het boek van uh, al ja. die Nederlanders. En die worden aan het eind ook gevraagd om hun lievelingsnummer. En dan zie je dit nummer ook, uh, ook heel veel terugkeren. Ja. Terwijl het, het grote publiek denkt ook allemaal dat Born in the USA... Uh, uh, yes. Ja, een van de, ja, de grootste hits is en zijn mooiste nummers. Daar heeft Regen zich ook verschrikkelijk in vergist. Regendracht, <laughs> Regen die was toen president van... Oh, dat is uh, ja. uh, reclame voor de Verenigde Staten. Wat yep. was juist een aanklacht tegen ja. de... Niet de, goed geluisterd, nee. In verband met uh, de, de <laughs> Vietnamoorlog. Ja, ja, ja. Ja. Dus, uh, nee, dit, dit is een, een van zijn mooiste nummers. Ja. Live ook? Heeft het nog een extra dimensie? Live? Ik, ja, Live heeft... Ja, dat alles, uh, alles is net. <laughs> ja. Dus dit ook. Ja. En dat brengt hij ook. Uh, er zijn verschillende uitvoeringen van. Uh, soms alleen met de, met de piano, dat uh, Roy Bitten, de pianist, uh, alleen speelt. Soms gaat hij zelf achter de piano. Ja. Uh, dan weer doet hij het uh, alleen met de gitaar en de mondharmonica. Oh, ja, cool. En soms ook met zijn hele band. Dus het, het, het, er zijn Alleree, verschillende uitvoeringen. Bruce Springsteen en de E Street Band. Just summer praying in vain for a savior to rise from these streets. Well, now I'm no hero that's understood. All the redemption I can offer, girl, is beneath this dirty hood with a chance to make it good somehow. Hey, what else? drinks and it's oh come take my right now tonight to case the promised land oh thundering. Talk. And my car's out back If you're ready to take that long walk From your front porch to my front seat The door's open but the ride it ain't free I know you're lonely And there's words that I ain't spoken But tonight we'll be free All the promises will be broken There were ghosts in the eyes Of all the boys you sent away They haunt this dusty beach road And the skeleton frames of burned-out Chevrolets They scream your name at night in the street Your graduation gown lies in rags at their feet And in the lonely, cool before dawn a for full Die concerten die duren altijd minstens drie uur. Ja. Ja, ja. En het langste wat ik dan gezien heb is drie uur en drie kwartier in Parijs. Ja. Maar in 2016 op het Malieveld, hier in Den Haag, was het ook drieënhalf uur. En dat, ook dat was een heel goed concert. Uh, het is ook zo, uh, dat was in Nijmegen, het Goffertpark, regen... <laughs> <laughs> oh, het mooie van hem dan is. En, het is ook nog. Ik weet niet of het nog te zien is, want het was toen ook heel goed op YouTube. Want tegenwoordig wordt alles natuurlijk gefilmd Tuurlijk, alles door mensen. Ja, ze ja, het op YouTube. Dan zie je dat. Dan gaat het echt behoorlijk hard regenen. Ja. En ja, zij staan droog met die hele band. Maar Tuurlijk, hij heeft altijd een ja, uitloop ja. Uh, maar van het podium naar publicen, af naar ja. het publiek toe. Ja. Hij gaat gewoon in de stroom van de regen staan. Oh, Zo. Ja, ja dat moet je ook pas Solidair ja, met ja. zijn publiek. Ja. En roept diverse keren: we gaan nog niet naar huis. <laughs> <laughs> dus je staat gewoon een uur in, in de stranden <laughs> ja ja. Ja. Ja. En, uh, ja, dat vind ik wel mooi. Ja, zo met z'n allen gedeelsmart. smart Parijs ja. ja. ja. hadden we ook een keer echt een wolkbreuk. In, in, in dat grote voetbalstadion. En, uh, echt op een gegeven moment tegen het einde van het concert een wolkbreuk. Dus iedereen. Was helemaal doorweekt. En, ja. nou, dan, ja, dan improviseert je ook en dan gaan ze, Who'll Stop the Rain gaan ze spelen. Van <laughs> uh, Clearwater Revive. Ja. Uh, ja, uh, ja. ja, ja. Dat vind ik leuk, dat is goed inspelen op uh, het gebeuren. Ja, ja. ja, ja. en dan moet je, daarna moet je in de bus terug. Dus iedereen <laughs> nat, dus je begrijpt, uh, ja, <laughs> de een, dat is steek in de bus. <laughs> ja. Ja. Maar goed, een ander mooi live nummer. Incident on 57 Street vind ik ook een, een prachtig uh, nummer. Dat is uh, ook al een heel oud nummer. En toen, toen maakte hij ook heel veel van, van die nummers waar een heel verhaal in verteld werd. En dat is dit ook. Uh, 57th Street is een hele bekende straat in uh, New York ja. waar ja, heel veel uh, theaters en restaurants enzovoort zijn. Maar ik denk ook uh, dat daar uh, toch de, de Rosse Buurt ook uh, okay, dichtbij ja. ligt hij vertelt het verhaal van, uh, van eigenlijk zo'n halve crimineel die eraan komt rijden en, en met een meisje contact maakt. En, en, ja, de pooiers die roepen van je bent een, een bedrieger. En, okay. <laughs> het, is, het, is, het is een heel verhaal en, ja, en, en ja. Dat, ja. Dat vind ik, ik vind dit wel een van die mooie verhalende nummers. Hij heeft er daar meerdere van, ook Jungle ja. Land, die had ik ook nog op het ja, lijstje ook, staan. Ja. Dus de nummers hebben altijd wel inhoud, of een verhaaltje ja, of zo, of ja, nee, dat, moraal? Al zijn ja. nummers hebben wel in, inhoud, ja. ja. Het gaat okay. altijd al ergens over. Het kan ja. ook gewoon eens over de liefde gaan, en over, over, Tuurlijk, de, ja. Uh, ja. over meisjes, over vrouwen. Maar het, het, gaat, het, het, nee, het, is het, het gaat ergens over. over. Nee? Nee, okay. nee, nee, nee. Hij worstelt ook altijd heel lang met zijn teksten. Er zijn heel veel ja? foto's dat hij in die studio's tijdens die opnames nog allemaal zit te schrijven en, dan en dingen pas, zitten ja. veranderen in okay. zijn teksten. Hij ja. is ook een perfectionist, want dat ligt een beetje ook in zijn sterrenbeeld. Er zit hetzelfde sterrenbeeld in. <laughs> en dan geloof je in. Nou <laughs> ja. Ja, ja, er zitten toch wel, ja. een zit wel overeenkomsten. Wel in, ja? Ook een wat leuk, ja. ja. ja. ja. ja. ja. Pull the 38s and kiss the girls goodnight Each other, goodbye Now Johnny was sitting on the fire escape watching the kids playing down the street and he called down Hey little heroes, summer's long But I guess it ain't so sweet around here no more Johnny sleeps and she staples sweat Johnny sits up alone and watches her dream on, dream on the Sister prays for lost souls and breaks down in the chapel After everybody's gone Janie moves over to share a pillow But opens her eyes to see Johnny up, putting his clothes on She says, a romantic young boy romantic young boys. All I ever wanna do is fight Those romantic young boys I'm gonna call him through the window, hey Spanish Johnny Wanna make a little easy money tonight And Johnny sighs Good night. Independence Day. Ja, dat, dat gaat dus over uh, conflict met zijn vader. Ja. Hij, uh, had dus, uh, daar hebben we het al over gehad, natuurlijk dat hij veel met zijn vader over hoop lag. En, uh, uh, als je dit draait, dan uh, introduceert hij zelf dat nummer met een verhaal over uh, uh, dat je lang haar had en uh, zijn vader zich daaraan storen. En dat hij toen voor de militaire keuring moest komen. Dat was in de jaren van de Vietnamoorlog. Ja. Oh. En zijn vader had altijd gezegd van... wacht maar tot je in het leger komt. Ja. Dan knippen ze je haar wel af. En dan maken ze een echte ja. vent van je. En uh, op een gegeven moment is hij een paar dagen van huis geweest. En dan komt hij weer thuis. En dan zit zijn vader daar weer. Die zat altijd s'avonds in de keuken. En, uh, ja. Nou ja, dan zegt hij tegen zijn vader... ik was... Uh, voor de keuring weg. Ja. En toen zegt ze vader N. En? Ja. en toen zegt hij ben afgekeurd. En dan zegt ze vader dat is goed. Oh toch wel. Oh, Oké, okay. dat is mooi. Ja. ja. ja. Dus dat is. Uh, dus hij is niet in Vietnam geweest? Nee, hij is niet in Vietnam geweest. Nee, nee, nee. Ik weet niet of jij toevallig gezien hebt. Er was een, een uh, serie uh, programma's op televisie van Frank Lammers met Guus Meeuwers... Nou oh ja, dat heb ik niet gezien, hè. nee. Die, uh, nee. Die, waren, die, zijn, die zijn allebei ook Springsteen-fan. En die zijn naar Amerika gegaan. Ja. Ik geloof dat ze zes, uh, zes uitzendingen hebben gehad. En die zijn echt naar plekken gegaan uh, waar Springsteen over zingt. Oké. Okay. Want in zijn nummers ja. komen allerlei uh, plekken ja. voor ja. Aan, de, aan de kust uh, ja. van New Jersey... en. Uh, Noem maar op, die hebben ze allemaal opgezocht. Ze hebben ook mensen opgezocht waar hij het wel over zingt. En, ja. en, en Dat ze ook uh, uh, de familie ontmoeten mm -hmm. van een vriend van broer Springsteen. Die, dus, die was ook uh, zanger van een andere band. Ja. Maar Springsteen was altijd helemaal gek van hem. Want hij vond het zo een goede, ja. een goede zanger. Maar die jongen die moest dus wel naar Vietnam toe. En die zag gesneuveld. Oké. Okay. Ja. Hij heeft nu de, de, de, de broer en, en, en zijn vrouw en dan nog wat familieleden ontmoet. Ja. En, uh, hij heeft daar ook een, een, een lied van gemaakt. En, okay. uh, dat, gaat, uh, dat lied heet De Wol. En de Wol dat is een, een, een monument. Dat staat, dacht ik, in Washington. Oh, met al die, die namen. Alle, al die namen okay. in staan ja, van ja, de jongens ja. die uh, gesneuveld ja, zijn. Ja. Ja. Okay. Dat was een, een mooie serie wat hij Frank Lammers uh, gemaakt heeft... Uh, want zelf speel je geen muziek, hè? Ik. ja Ik heb vroeger nog wel... Uh, toen ik op de middelbare school zat, heb ik... Ja, uh, ja dat was in die tijd waar we net ja, over hadden. Het, ja, iedereen het, De Beatles Stones, <laughs> en de Stones. En toen uh, heb ik uh, met drie andere jongens in een, uh, okay. een bandje ja? gezeten. Op de ja. middelbare school. En ook nog... Ik ben daarna naar de Academie voor Lichamelijke Opvoeding gegaan. Heb ik, uh, toen speelden we ook nog, maar toen is het toch uit elkaar gevallen. En ja. uh, we hebben zelfs nog een paar keer opgetreden. Oké, okay. ja. nou, kijk eens. Ja. Ja. Uh, ik kreeg de basgitaar toegewezen. <laughs> toegewezen. <laughs> ja. Eigenlijk was ik liever drummer uh, oh, ja? geworden. Maar uh, ja. er was wel een jongen die had een drumstel. Dus <laughs> ja. Die werd drummer. Ja. En er was één uh, knaap... Uh, die, die had drie gitaren gebouwd. Die zat bij ons op school. Dus ik zat op het Eerste oh. Christen Lyceum in ja, Haarlem. Ja. En die had drie gitaren gebouwd. Uh, nou ja, hij speelde slaggitaar. En uh, ja. andere... Uh, jongen, ook slaggitaar, daar ja. heb ik nog steeds contact mee. Die woont in, uh, in de Verenigde Staten, in Seattle. Okay. Ja. En, uh, hij was zanger. En, uh, maar die andere jongen die bouwde die gitaar. En hij had een uh, basgitaar. Dus ik moest maar die loopjes <laughs> ja, leren. Ja, ja. Ik ben helemaal niet zo muzikaal. Maar <laughs> ik vond het toch wel leuk. En die, ja. die loopjes, dat, dat gaat er nog wel. Ja. En, maar die, die drummer, die had een broer. En die broer was uh, Rode uh, Rody Roya, Van ja, ja. de ja. band van Rob Hoeken. Oh, Rob Hoeken. Ja. Ah, oké. Okay. Bluesband. Ja, daar. zeker. Ja, ja. Ik ken het. Ja. En... Uh, ja. We hebben eerst een tijd, gingen we altijd op zaterdagmiddag repeteren bij uh, die vriend van mij. Die woonde toen nog in uh, uh, Heemstede, ook okay, ja. Maar op een gegeven moment zijn we in de schuur gaan uh, oefenen of de garage bij die drummer. Oké. Okay, ja. Maar wat gebeurde er nou, op zaterdagmiddag zaten we daar. Rob Hoeken en zijn band verzamelden zich daar wel eens okay. om van daaruit naar... Nou, de plek te gaan, gaan waar ze moesten optreden. Ja, ja. Ja. Dus wij waren daar een beetje aan het spelen. Komt op een gegeven moment Rob Hoeken met die hele band binnenlopen. over. Ja. Hé hey jongens, uh, ja, zijn jullie lekker aan het, aan het spelen? Ja, ja, ja, ja. We zijn lekker aan het spelen. We hebben natuurlijk niet zulke goede instrumenten. <laughs> oh ja, oh, nou, zelf gebouwd, oh, leuk. Nou, nou, mogen wij even? Ja. Toen ging die band op onze instrumenten spelen. Oh ja. En? Nou, toen hoorden wij wel dat het niet aan de instrumenten lag. Nee, die houden daar geluid uit luid uit. Uh, ja, ja, zo goed. Ja. Nee, dus ik heb wel zelf gespeeld. en uh, ja. ook, uh, ook nog wel gezongen. Ik mocht bepaalde okay. liedjes, ja, ja. Gloria van Dem, uh, ja, dat, ja, dat mocht ja. ik dan uh, zingen. Met een... Ik hou ook altijd van zangers met een beetje rauwe stem, hè? Ja, dat ja, vind ik ja. Ja, ja, Joe Pokker was ik uh, groot ja, fan van ja, uh, ja, Dat is heel wat keren gezien. En uh, nou ja, Springsteen heeft ook best wel een uh, rauwe stem. Ja, vind ik ook, ja. ja. Will papa go to bed now Cause it's getting late And nothing we can say Can change anything now. I believe in the morning from St. Mary's Gate. We wouldn't change this thing even if we could somehow. Cause the darkness of this house has got the best of us, and there's a the darkness in this town that's got us too. But they can't touch me now. And you can't touch me now. And they ain't gonna do to me what I watched them do to you. So say goodbye. It's Independence Day. It's Independence Day. All down the line. It's Independence Day It's Independence Day This time Now I don't know just what it always was with us We chose the words And yeah, we drew the lines But it was just no way that this house Could hold the two of us anymore I guess that we were just too much of the same kind. Who oh, say goodbye. It's Independence Day. All boys must run away Come Independence Day. Won't you just say goodbye? And it's there. Frankie's joined And the highway seems deserted tonight Clear down The breakers point Well there's a lot of people Leaving town now Leaving their friends And their homes That night they walk That dark and dusty Highway all along Well Papa go to bed now Cause it's getting late And nothing we can say can change anything now Because there's just different people coming down here now And they see things in different ways And soon everything we've known Will just be swept away We'll say goodbye It's Independence Day Baba now I know the things you want That you could not say Say goodbye, it's Independence Day I swear I never meant to take those things Wat leuk is om te vertellen, uh, of, of Springsteen. Springsteam. Uh, ik kreeg als fysiotherapeut op een gegeven moment een uh, vrouw onder behandeling. En die was, uh, ze is helaas deze week overleden. Dat kreeg uh, gisteren de rouwkaart. Uh, ik kreeg haar onder behandeling, toen was ze toch al uh, in de zeventig. En dat was een violiste. Oh. Die speelde in uh, ja. verschillende uh, klassieke orkesten. Ja. Als violiste. Enfin, als je natuurlijk aan het al bent... ga je ook praten, ook zeker over muziek. Ja. Ja. En uh, toen zij vroeg aan mij... wat voor muziek ik hield. Ja. Dus uiteraard kwam Springsteen... Uh, gek <laughs> over tafel. Gek. Ja. En uh, ze zegt... God, ja, ik ken die muziek niet. Uh, nee. Kun je niet wat meenemen voor me? Ja. Dus ik heb haar... toen uh, cd's meegegeven. Heb ze thuis beluisterd. En toen wilde ze nog meer horen. Toen zei ze, die man maakt hele mooie muziek. Okay. Maakt yeah. Hele mooie nummers. Maakt hele goede arrangementen bij zijn nummers. Heeft ook een geschoolde stem. Yeah. Ze zegt, die heeft echt zanglessen gehad. Ja, ja. En dat vond ik zo leuk, dat iemand die uit een uh, totaal andere muziekwereld komt, ja, klopt, ja. De klassieke ja. muziekwereld, ja. Oordeeld, ja. dit ja. zo kan waarderen. ja. En, uh, ja. ja. ja. ja. Ja, ze had meer over de technische kwaliteit. Had ze het ook een beetje over dat het bij haar overkomt of zo? Dat ook ze het voelde. Ja, ja, zeker. Ja. Ja, ook dat ze vond al, het echt mooi. de teksten ja. vond ze goed. Ja. En, ja, ja, ja. Zeker. Nou, mooi. Door al die lange nummers zijn we toch weer een beetje aan het eind gekomen, denk ik. Uh, ben je nog wat kwijt over Broes? Huh? Uh, ja, gewoon dat het een, een, een hele goede uh, songwriter is. En een, een, een schitterende artiest. Ja die uh, ja, geen, geen moment uh, verveelt als hij op het podium staat. Nee. Het, het kan je niet lang genoeg duren, zo'n <laughs> concert. Ja, ja. Ja, je begon te zeggen, met, uh, er zijn twee mensen. Eén eh, ja. die hem nog niet gezien hebben, live. en Dus eigenlijk niet waarderen, begrijp ik. En mensen die hem wel gezien ja, hebben. Nou, ja, nou, niet waarderen, ja. maar eigenlijk die niet weten... Die niet, okay. wat het is om op Springsteen uh, live mee te maken. Ja, ja. En als we nu naar die live nummers gaan dan, noemen... Dan, is dan dat... mis je iets in je leven, heb heeft Zo. Volgend jaar komt hij nog een keer. Ik ga eens kijken, inderdaad. Ja. Maar als we nu die live nummers gaan luisteren... Uh, of die we net gehoord hebben... is dat wel een goede afspiegeling? Of missen we toch een beetje de sfeer, uh, het contact? Uh, ja, je, je, je mist toch uh, uh, de, de sfeer. en uh, Kijk, net als uh, dat concert in Parijs... waar je dan misschien een paar van die nummers uit... Ja. Neemt. Uh, je moet je voorstellen, dat was uh, in juli in Parijs bloed en bloedheet. Okay, dus ja. je staat daar al, al vreselijk te transpireren. En dan begint zo'n concert en dan ga je uh, meestal dansen en meestal zingen. Met dus, het bieren. Met, en met het, nou, in Parijs is dat allemaal wat Welke. lastiger te krijgen. Dat ja? is, dat is ja. heel vervelend, ja. En dan sta je daar, ja. Die hele atmosfeer, die, die, ja. die broeierigheid en, en dat... dat ja. ja, dat... En dat, dat komt nu allemaal dan weer terug bij jou bij jou, staan. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Dus als je die nummers hoort, dan ben je weer in Parijs... en dan uh, heb je het weer warm. Deze, dit zijn cd's die, die Springsteen uh, zelf uitgegeven heeft. Die zijn niet te koop in de, in de winkel. Nee? Nee, nee, nee. Oh. Die geeft hij via zijn eigen website... Uh, okay. regelmatig van hele goede concerten... cursus bestellen. Ah. En... Uh, deze, die bestel je dus in Amerika. En ik heb er lang op zitten wachten voordat ze eindelijk binnenkwamen. En ja. Er voorzichtig mee zijn. <laughs> maar dan zijn ze binnen en dan ga je dat ja. draaien. En dan be beleef je het weer helemaal. Ja. Zeker dat concert speelde hij ook uh, verschillende nummers die hij eigenlijk bijna nooit oh, lang okay. speelt. Nee. En nee. dat nee. maakt uh, dat concert ook zo uniek. Ja. Nou, het is wel leuk dat hij met de Eau Claire de la Lune begint. Hè? Nou, dat is ook zo'n aspect van hem. Uh, dat hij vaak in een, uh, het land waar hij uh, speelt, ja. begint hij met iets lokaals. Hè? Oh, oké. Okay. Om het publiek al. Uh, ja. Hoe snel hij niet een publiek eigenlijk gelijk aan ja. zich bindt en, en ja. enthousiast maakt. De, de, de, het, heb ik nog mee willen nemen: dat is een DVD over ja. een concert in, in Londen, in Hyde Park. En dan begint hij met het nummer London Calling. Oké, okay, van de, de Clash. Is, van de Clash, ja. Ja. En dat wordt ook zo gelijk intens gebracht. Ja? ja. Oh, ja. Mooi, ja. En dat ja. gaat dan gelijk over in uh, uh, zijn eigen, eigen ja. muziek. Ja. In, ja. Uh, wat speelt hij dan? weer? Waar we mee begonnen zijn, Badlands. Ja? Oké. Okay. Ja, dus, ja, en is, zo speelt hij de vier nummers, vijf nummers, acht Met elkaar in een, in een tempo. Ja. Net wat Kluun zegt, dan word je weggeblazen. Ja. Ja. Ik ben gelijk al om. Ja. Uh, mag ik jou hartelijk bedanken voor dit geweldige, ja. toch verhaal en enthousiasme over broer Springsteen. Ja. Ja, ja, want eigenlijk moet je niet te veel over Springsteen praten. Uh, Springsteen moet je horen en moet je meemaken. Je, uh, er wordt wel gezegd, er zijn twee soorten mensen. Ja. En dat zijn de mensen die Springsteen live gezien hebben en de mensen die hem nog nooit live gezien hebben. En dat is echt een heel duidelijk verschil...